Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne krijgt dit jaar van Nederland een miljard euro extra aan militaire steun. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was beloofd. Verslaggever Wilco Boom legt uit waar het geld voor bedoeld is. Gelet op de situatie in die oorlog en op het slagveld moeten we dan vooral denken aan uh, luchtverdediging, drones en ar artilleriemunitie. De missionair premier Rutte zegt dat Oekraïne steeds meer door de Russen onder vuur wordt genomen en dat het land zich moet kunnen beschermen. Mensen uit landen buiten de Europese Unie die hier komen werken... krijgen binnenkort meer tijd om hier van baan te switchen. Dat hebben de EU-landen samen afgesproken. Werkgevers willen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt meer flexibiliteit. Bij ontslag moeten arbeidsmigranten nu meteen naar huis. Maar door de nieuwe afspraken mogen ze nu drie maanden blijven om een nieuwe baan te zoeken. Nederland moet zich veel beter voorbereiden op mogelijke Russische cyberaanvallen. Dat schrijft GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans in de krant Trouw. We moeten voorbereid zijn op een digitale aanval vanuit Rusland op de systemen van ziekenhuizen, havens, sluizen, communicatienetwerken en energieinfrastructuur, zegt hij. Timmermans wil daar zo snel mogelijk een debat over in de Tweede Kamer. En er glibberen steeds meer ringslangen in ons land. Dat klinkt eng, maar dat is het niet. De beesten zijn ongevaarlijk voor mensen en superbelangrijk voor de natuur, vertelt deze boswachter. Het is een roofdier. En roofdieren die zorgen ervoor dat bepaalde populaties van andere dieren... In toom gehouden worden. Ondanks dat de ringslang het goed heeft hier, wordt hij wel bedreigd. Daarom helpen vrijwilligers het dier een handje met speciale nesten. Voor wie het recept wil weten. Een derde blad aarde, een derde houtsnippers en een derde paardenmest met stro. Als je dat goed mengt en wat vochtig maakt, dan gaat dat spul broeien. Waardoor het een hogere temperatuur heeft. Die warmte zorgt ervoor dat de eitjes uitkomen. En er dus meer ringslangen kunnen kronkelen door ons land. Dan nog het weer. Vanavond nog een mix van zon en wolken. Morgen weer een droog en zonnig dagje. En dan wordt het maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in. zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Podcast Zandvoort en ZFM Radio heten u van harte welkom bij Barboek Zandvoort.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 En daarna terug te horen via website de podcast.nl en via Spotify. Sandra en Dolly, welkom vandaag. Marta en Trace Burger van het befaamde Broodje Burger uit de Schoolstraat. Want ja, wie heeft er na het stappen nog nooit een broodje bij Marta en Trace gehaald in de periode 86-92? En uh, daar gaan we. Uh, het is vanavond over hebben. We zijn zeer vereerd dat we ze allebei hier hebben. Marta en Therese, hartstikke welkom. In de studio van ZFM. En Dolly, ja. na lange afwezigheid uh, ook, ook welkom. Dankjewel. <laughs> Gezellig jou ook weer eens te zien. Ja, we uh, hebben een poosje niet zo gezeten. Hè? Nee, dat, ja. uh, dat, uh, ik ben bijna vergeten hoe het moet. Je had wel weer eens even een opfrisgussers mogen doen. Ja, sorry. Dat, uh, ik had andere dingen te doen. Uh, ja. Voor de mensen die zich afvragen, Sandra, wat klinkt je hees? Uh, dat komt omdat er gisteren een bingo was in het wapen en... Dat betekent dus, heb ik wat gewonnen? Ja, want daarom moest ik zo hard bingo roepen. En daarom heb ik een beetje schorre stem. Laten we het daarop houden. Heb je zo vaak of zoveel gewonnen? Ja, zoveel gewonnen. <laughs> nee, ik nee, nee, ik heb een uh, schoonmaakpakket gewonnen. Met, uh, schoonmaakpakket? Ja, oh, dat vind ik nou die, helemaal die niks van Die heb ik ook jou? direct doorgegeven. Oh, snap mijn, ik. Nou, uh, zie je wel. Aan mijn buurvrouw. En uh, ik heb nog een fles met... Uh, Zo'n zo plastic fles met van die bonbonnetjes heb ik gewonnen. Ah, ja, ja, ja. ja. Nou ja, die, die, die vinden ook wel weer een bestemming. Ja, precies. Dat, ja. Uh, dat komt bij ons thuis. Wel op. hartstikke goed, maar uh, het was dus heel gezellig aan mijn stem te horen. Ja. Uh. Nou, nou, ja. laat, laat de anderen dan maar praten. Ja, precies. Uh, ik, uh, nou, even voor de luisteraars. Er liggen hier al zakdoekjes op de tafel. <lacht> voor het geval dat. En ik en, dacht, nou, de, de, de zusters waren aan het over. Heb je zakdoekjes gelijk? Dan God, wordt het zo emotioneel. Nou, die zijn nodig voor de tranen bij het giechelen, werd er net gezegd. Ja, we mogen niet giechelen dus, van onze partners. Want uh, dat vinden ze vervelend. Oh, ik, ik wil heel graag dat jullie giechelen. Oh, we dat, mogen dus Ja, absoluut. Ja, Vrij brief. Uh, Pakken. Uh, ja, pak die zakdoek er maar bij, want uh, we, gaan, uh, uh, we gaan het even hebben over jullie uh, periode. Uh, we gaan terug de tijd. in. Ja, we gaan heel erg terug de tijd in uh, vorige eeuw. Dus. Ja, voor de mensen die luisteren en die Broodje Burger niet kennen. Hoe is het ontstaan? Waar kwam het idee vandaan? Hoe heb je de locatie gevonden? Neem ons mee. Ja, iedereen Marka. weet wel dat waarschijnlijk dat het in de schoolstraat was zij staat van de Halterstraat. En Trace en ik waren eigenlijk allebei in de scheiding. En we dachten, gadverdamme, we waren eigenlijk helemaal geen zin meer in ons werk. Dus we dachten, we gaan eens even een zijstap maken. Zo kwam het. Want wat deden jullie? Ja, dat... Ik zat in de verpleging. Ja, ja. En... Ik was bezigheidstherapeut. Oké, okay, uh, ja, dus in de verzorging. Ja. Ja. ja, we zaten dus allebei in de zorg. En dan waren we het eigenlijk een beetje zat. Uiteindelijk zaten we nog in de zorg. Met die broodjes. Ja. Zeker, zeker. De innerlijke zorg. He? Maar uh, we liepen door die schoolstraat en er stond een, een, een oude stomerij. En daar heeft uh, mijn schoonzusje altijd gewerkt. En die stond te koop. En dat was een heel gek een blokje, klein. hè? Was ja, van het? voren oh, ja. was het eigenlijk niks. En van achteren liep het in een soort trechtertje uit. 50 vierkante meter was dat. En we keken zo naar binnen. En toen zeiden we het allebei tegen elkaar. God, wat leuk te dus zijn wel een broodjezaak van kunnen maken. Want we gingen vroeger altijd met ons vader naar een broodjezaak. En die in was slager. Ja. En in Amsterdam gingen we dan naar een broodje van kootje. Ja. En door eigenlijk de vorm van dat ding, toen zeiden we ook, als we daar krukken doen en een balie, dan staan ze allemaal vooraan. Dat weet ik nog. <laughs> Niemand hoeft op zijn beurt te wachten, zogenaamd. Ja. Hm. ja. En um, hoe snel was het beklonken? Dat het, hoe, hoe snel van idee naar realisatie werd nou, dat? Vrij snel. Uh, we konden geld van onze moeder lenen. Ja. Allebei, allebei een deel. Die is vandaag jouw. Gefeliciteerd. Ze oh, gefeliciteerd. Ja, yeah. is al 12 jaar dood. Maar oh, <laughs> dat oh. oh jee. <laughs> Nog gefeliciteerd. Ja. Ja. Dus we konden allebei uh, hetzelfde deel geld lenen. En van het ene deel kochten we het pandje. En van het andere deel deden we de verbouwing. En toen heeft uh, een aannemer, een bevriend aannemertje van ons. Die heeft uh, een soort tekening gemaakt voor de balie. En die heeft alles in elkaar getimmerd. En we gingen naar de Werenweg in Svadenburg. Dat was een tegelhandel. En die hadden een B-keus tegels. Dus dat was dan ook lekker goedkoop. <grijgene> en zo hebben we eigenlijk alles een beetje bij elkaar gescharreld. Uh, de apparatuur, die kochten we niet op de horecava. Maar die kochten we tweedehands via uh, Marktplaats. Of het soort gelijk. ik geloof dat het marktplaats er nog niet was. Nee, het was dat toen er toen niet. Maar je had dan wel van die kanalen waar je dan. Uh en krukken, ja, overal kwam ja, wat vandaan. Overal kwam wat vandaan. Dus we hebben het langzaam ingericht. En het ging steeds meer groeien. En ik denk dat we er, even kijken, zoiets van zes of acht weken over gedaan hebben. Voordat het klaar was. En toen hadden we op de, op de deur hadden we al een heel groot plakkaat gemaakt. <laughs> met, uh, Broodje burger, uh, uh, mini broodjeszaak met maxi beleg. Oh ja. <laughs> en dan hadden we, we hebben niet alleen een broodje half om, maar ook. En dan had je zo'n oh, waslijst <laughs> met alle broodjes opgenoemd die we gingen doen. We waren er waren heel veel. Dat, dat waren ik er nog heel wel. veel, want we, we konden alles steeds uitbreiden. Breiden. En dan, uh, ja, van een broodje lever en een broodje pekelvlees. Nou, dan had je ook broodje half om ja. en zo ging je het rolde het zich voort. Ja. We zijn Zo. toen in Zwanenburg bij een, een hele goede leverancier. Ja. Die maakte alles zelf. Want wij zijn natuurlijk slagersdochters. Dus wij vonden het heel erg belangrijk... dat we echt uh, ja, goede vleeswaren hadden. En ja. ook goede broodjes. Want Trace zei ook... we moeten die broodjes van Amstelveld hebben. Want dat zijn van die hele lekkere kleine luchtige broodjes. En die had je ja. ook dus bij broodje van Kootje. Een broodje dobber. Ja. Dus daar, die ging ze ook altijd halen, elke vrijdag. Ja. Maar daar waren wel... En ik zei, moeten we er geen kroketten en patat? Trace zei, die gaan er niet in, want anders worden we een snackbar. En daar heeft ze gelijk in gehad. Dus we hadden alles behalve patat. En later hebben we nog wel een mora kroket uit de grill geserveerd. Die dan zogenaamd goed voor de lijn was. Ja. Nou, die was kleddervet, maar die kwam uit de grill. En kwamen al die dikke mensen. Ik wil graag een mora kroketje, want die is zo goed voor de lijn Ja, zeker! <lacht> maar in ieder geval, ja, en er kwam steeds meer bij. En met ijs en... Tarkos. Ja. Uh, en hoe wilde. was jullie verdeling in de zaak? Ja, dat, was, uh, dat rolde eigenlijk een beetje vanzelf. Ik had een kind van anderhalf. Dus ik moest natuurlijk de dagen doen. En s'avonds moest ik naar huis. En we openden om elf uur, dat deed ik dan. En. Uh, Ochtends? Ochtends, yeah. ja. Dan was ik daarvoor was ik naar de fan geweest, En naar Amsterdam, naar Amsterdam. De, groothandel, voor de groothandel, de vroegere ja. groothandel. Ja, ja, ja de fan, ja. wat nu de Sligro is. Ja. En uh, dan opende ik om 11 uur. Dan zorgde ik dat, alles, uh, ja, dat, dat ik de hele dag deed, zeg maar. En uh, dan s'avonds om 6 uur kwam Mart. Of iemand anders die dan uh, even meehielp. En Anton, de partner van Mart, heeft zelfs ook nog meegeholpen. Ja, en we hadden Connie. En we hadden Connie. En we hadden Sylvia. Sylvia, ja. ja dat is en ook uh, een dan bleven we door de week tot 1 uur open. En uh, in het weekend, nou, tot vijf, zes uur ja We gingen heel lang door. Heel lang door. En, en dat mocht ook? Dat mocht ook. ook ja, dat in ja, die nou, tijd nee. mocht dat. Ja. Totdat het op een gegeven moment niet meer mocht. Maar we deden wel op een gegeven moment de gordijnen naar beneden. En we deden de deur dicht. Want er kwamen de horecamensen. En dat was natuurlijk wel heel leuk. Ja. En die gingen daar allemaal zitten. En dan dachten we, nou, het zit zo vol. We gooien die tent dicht. Dus dan, uh, en dat was meestal wel een uur of een half vijf, hè? Ja. Ja. ja, dan vonden ze het zelf ook wel zat. Kwam het meeste van jullie omzet ook uit de horeca mensen? Of was, ja. waren het meer dag? Uh, ja, klanten? het was heel gek. Wij hadden een gek tentje. Want wij draaiden voornamelijk op die horeca. Maar ook op de gemeente en op de markt. Maar ook de markt erbij, ook, ja. en dus Voornamelijk op de Zandvoort. Als het heel druk was in Zandvoort, dan waren die allemaal aan het werk. Dan hadden wij het heel rustig. En zo gauw dat het dan rustig werd, dan stroomde ons tentje altijd vol. Mm -hmm. Dus het ging precies andersom. Dus het was sommige mensen die dan langskwamen... die zeiden, wat gek, jullie hebben helemaal niks te doen. Op zondag uh, ja een drukke toeristerdag. Het was gewoon dan. rustig, <laughs> maar het liep precies andersom. Dat was grappig. wat vonden de horeca mensen lekker bij jullie? Wat, uh, wat was het best lopende broodje? Warm vlees, jam-jam. En pindasaus. En huis. Uh, dat was ons geheim. Rond. Oh. <laughs> nou, dat was durf je geheim. te vertellen, deze. Nee, dat gaat mij het graf nee. in. Okay. Mijn kleinkinderen die krijgen dat ook niet. <laughs> oh jee. Maar dat was wel, uh, dat vonden ze wel allemaal heel erg lekker. Die ja, jam -jam -saus. Dat, was gewoon, dat was gewoon zo bijzonder, die jam, jam saus. En iedereen wilde het maar weten. Maar dat werd al een soort, soort reclame. Uh -huh. en, uh, maar we <laughs> hebben het gewoon nooit gezegd. En uh, toen. Op een gegeven moment is er een keer een feest geweest op, bij Beach Club 10. Niet zo lang, heel lang geleden. Ik denk een paar Oh, jaar. je mag je zandvoort er voelen als? Ja, ja, zoiets was het. En toen hebben ze me gevraagd of ik nog twee emmers jam jam kon maken van 10 liter. En heb ik gedaan? <laughs> dat heb ik gedaan. Wat leuk. Maar waar, waar smaakte... Daar hebben ze het nog ja. steeds over. Ja. Nou, het is een beetje, als je het grof zegt, het is een soort combinatie mayonaise-ketchup. Ja. En dan nog wat andere ingrediënten. Okay, en dat maakte ja. het gewoon even. Is het pittig? Nee. Nee, nee, helemaal niet. Is, okay, nee. maar ik denk ook de naam Jam Jam, ja. dat is natuurlijk ook grappig. <laughs> dat was echt jullie uh, ja, ja, unique de, de, de, de selling jam point, jam zoals dat tegenwoordig heet. Zeker. Maar goed, die pindersaus ging net zo hard hoor. En ik vind altijd met pindersaus, wat je ook eet met pindersaus is altijd lekker. <laughs> maar het leuke was wel, dan sneden wij dus die frikando vers af. En dat gooiden we dan op een heel klein grilletje. En dat grilletje was echt een mini grilletje, dus het was ook zo warm en zo weer uit. En dat, ja, dat, was, dat was een beetje gerommel op die grill. Ze vonden ons altijd een beetje rommelen. Maar het, het, het had wel iets van dat je het altijd voor die mensen vers klaarmaakte. En dat was het ook. Dus die frikandel werd er gewoon opgegooid. Een beetje, deden we de boter bij, dat weet ik niet. Of een beetje olie. Een beetje olie, ja. En dan hadden we een bak met pindasaus, en Die werd altijd vers bijgemaakt. Alles werd in kleine voorraad. Hè? En dat was wel handig. En dat kwakten we er dan lekker op. Ja, dat was natuurlijk als je s'avonds gaat stappen en je hebt slok op, dan ja, schijnt dat vette eten toch erg lekker te zijn. Ja. ja, en daarna hadden we dan potten met snoep, dus als we uitgegeten waren, dan gingen de potten met snoep met, wat zat er allemaal in? Ja. Krakelingen, krakelingen. Dropkrakelingen, Drop, ja. Oh, oh Je gaf net aan, wij zijn slagersdochters. Ja. Uh, heeft dat een, is het nog in jullie voordeel geweest? Zeker, want ja. we wisten natuurlijk meteen hoe we moesten uh, vleeswaren moesten slij, snijden. En, ja, die, ja, we hadden oh. bij, bij ons vader in de slagerij ja. ook gewerkt. Die had de slagerij in Zandvoort? Ja, er Drie. Oké, ja, in het begin. Waar nu ook weer een slager zit. Ja. Ja. Ja, anders had je dat ook niet zo aangedurfd, denk ik, met zo'n snijmachine. Wij hadden ook meteen een Berkel-snijmachine, ja. want dat had onze vader ook. Zijn er ja. andere merken dan? Ja, er zijn er een heleboel, maar hele wij moesten boel. echt een Berkel-snijmachine hebben. Ja. Het liefst hadden we ook nog zo'n hele grote Rolls Royce onder de snijmachine. Maar dat was, een ander, was ook een Berkel. Ja, maar maar dat was een hele grote, ja. maar ja, dat paste er allemaal niet in, maar... We hadden echt een hele goede snijmachine. en We hadden ook altijd van ons vader gehoord... niet de kaas op de snijmachine. Dus daar hadden we een kaaszakertje Maar alles was toch wel... Die snijmachine was best groot. En de rest was eigenlijk allemaal klein. En dat was ook wel weer het geheim daarvan. Dat het klein was. Alleen onze vitrine, die stond er aan het begin. En ik weet wel, we gingen die vitrine... hadden we tweedehands gekocht. En die bleek ergens op een beurs gestaan te hebben. En toen deden we de deurtjes open. Al het geld was op. We hadden niks meer. En onze vader die had vroeger altijd van die groenstrookjes. En van die, ja, ja. van die, van die roesvrijstale schaaltjes. Van, van het neppe ja Dat is de enige keer dat we gepikt hebben, denk ik echt. Uh, dat we dat niet <lacht> hebben aangegeven. Maar we deden dus die koeling open. En er stonden, zaten allemaal van die schaaltjes met van die groenstrookjes in. Dus het geld was op. Maar we konden meteen al die schaaltjes zo neerleggen. En toen dachten we, ja, nou, dan gaan we daar allemaal die vleeswaren op opleggen. En het stond zo verschrikkelijk mooi. <lacht> Zeiden we, moeten we die man nou nog bellen dat erin zat? <lacht> Wel, nee, dat gaan we niet doen. Dat is gewoon een mazzeltje. Een, een complete koop vaststaat. Ja, ja. ja. ja, He, heeft jullie vader gemaakt. het nog meegemaakt? Nee. nee. nee. Oh, wat jammer. Nee. nee, die is in 76 overleden. Ja, dus die heeft dat niet nee, meegemaakt. Nee. nee, Mart, 85 is mooi geboren. Oh, pardon. 84, 84. Is, uh... mm. Hij is 76 geworden. Ja. ja. Zo was het. Net, Heel net goed niet. Maar we waren moed. eigenlijk ook wel blij dat mijn vader er die muur was. Want die had zich overal <laughs> mee bemoord. <laughs> ja, natuurlijk. Echt? Dat was echt zo'n ondernemer in hart en nieren. Maar nee, we hebben wel alles weggegooid ook. Als het even oud was, weg, weg, weg. Dat hebben we wel van ons vader geleerd. Ja, je ja. moet goede Nooit oud in je zaak. Ja. En in het begin was het wel eventjes slikken. Mm -hmm. Want ja, je begint... Maar we hadden op een gegeven moment ook heel snel de gemeente... Uh, met vergaderingen en oh, dingen. Die zaten ernaast, hè? Die zaten ernaast. Ja, ja jullie de, deden de ook... burgerszaken. Ja, waarom hebben jullie je zaak niet zo... Is het een optie geweest om je zaak je burgerszaak... Nee nee, nee, nee. nee. nee, helemaal niet. Oh, maar. Nee, het moest mini blijven. Maar die kwamen dan, maar de, de gemeente Zandvoort, die hadden dan vergaderingen en die kwamen dan broodjes halen. Er kwamen Mario en die andere. Theo, dat waren twee ja. bodems. En die kwamen dan die broodjes halen. En elke, dinsdag, lief uh, dat en een, elke dinsdag van de maand, dat ze dan een raadsvergadering hadden. De raadsvergadering, dan deden wij de catering. Al. Dus een grote ja. schaal met borrelhapjes. Dus ja. Ja. En als de vergadering uitliep, hè, dan gingen ja. ze nog eens extra dingen bestellen. Ja. Dus dat, uh, ja, in de markt hadden we erbij. Ze vroegen op een gegeven moment: kunnen jullie ook de markt doen? Dus we pakten eigenlijk alles aan. En ook catering. We deden allerlei rare dingen. Dus ook, uh, ook begrafenissen en uh, bruiloften. De bruiloft van Jan Lammers hebben we toen gedaan. Ja, in een het, hele in, uh, grote. Uh, in het casino, hè? In, uh, hoe heet het, uh, van Leo Heino? Ja, dat was wel in een circus. van onze. Ja. ja, in het circus, daar ja. had, had hij de receptie, Jan Lammers. Dat was wel een van onze grootste opdrachten, denk een groot ik. wel, heel veel hapjes. Ja. En, uh, was dat puur op de bluf? Van nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wat Wij ik deden, het We zij, deden alles. Trace kon beter bluffen dan ik. En Trace was ook <laughs> veel rustiger. <lacht> die kon, en die was ook heel gestructureerd. Dus die, die deed ook de inkoop en die deed de boekhouding. Weet je wel, dat was Trace. ik. Ik had dus de babbel. Een, ik had de babbel. Ik fladderde er een beetje doorheen. En, uh, maar dat was wel heel fijn. Want zonder dat was het natuurlijk nooit een puinhoop geworden? Is er wel eens misgegaan, Trace? Dat nee, maar ik heb je wel af en toe slapeloze ja, nachten. Ja. Ja. En, en nadat we een broodje burger verkocht hadden... toen heb ik toch ook wel dagen gehad dat ik ochtends wakker werd... dat ik helemaal besweet. <lacht> omdat ik had gedroomd dat ik weer openen moest... en dat ik niet op tijd terug was van de fan. En nou, ga ze maar door. Nee, ja, het was, was, was best, best stress hoor. Ja, maar het is altijd, is altijd goed gegaan. is altijd goed gegaan. gelukkig. Ja. Uh, ja. Nou ja, je, je geeft net aan, Marten, er gebeurden ook rare dingen. Uh, hele, hele, rare. Rare. hele rare, we Ik, gaan uh, nog niet uh, alles stellen. Dolly, Dolly heeft, jou, heeft jullie gevraagd om wat steekwoorden uh, op te stellen. Uh, is het misschien een idee om daarna het uh, muzikale intermezzo wat, uh, wat meer over te gaan vertellen? <laughs> ja, dat is goed. Ik ja? heb al een, uh, een leuk nummer klaarstaan. En? Ella Fitzgerald oh, met gezellig. All of Me. All of me. Why not take all of me? Baby, can't you see I'm no good without you Take my lips I'll never use them Take my arms I wanna lose them Your goodbye Left me with eyes that cry Tell me how can I I you.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 Het nummer More, More, More van Andrea de Connection. Gaan we weer terug uh, naar waar we gebleven waren. De zusjes Trace en Marta Burger. En uh, als het goed is, gaan wij nu ook vragen om meer, meer, meer verhalen. Meer nee, verhalen, want toch? verhalen die hebben ze genoeg. <laughs> nou, en, het is hier al in één stuk doorgegaan. Alles wat, uh, wat weer naar boven kwam. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja, tot de riolering uh, aan toe. Ja, het, precies uh, dat. Want ja, jullie zaten natuurlijk wel op een naar plekje daar in de schoolstraat in de mid jaren ja, hoela. 80. Hoe lang, we zaten tussen de chin, -chin en de klikspaan. Maar watertechnisch gezien? Oh, watertechnisch gezien. Nou, watertechnisch gezien zaten we dus echt heel slecht. In een zeg maar. Wij zaten echt als je de riolering in het centrum is een soort frietzakje en wij zaten echt het puntje onderin. Uh, dat liep in een uh, soort uh, kommetje naar beneden. Ja, we hebben heel veel meegemaakt met die wateroverlast. Dat was ontzettend... Uh, uh, zo hoog water hebben we in de zaak gehad. Dat de komkommers ook door de zaak dreven. En, uh, en tot de krukken, hè, weet tot ik. Tot uh, de krukken, ja. Maar. ja tot, ongeveer tot je knieën. Ja. Zo hoog. Het liep gewoon helemaal normaal. vol. Ja. Putters sloegen eruit. En textels. hoe vaak is jullie dat overkomen daar? Nou... Meer dan een keer, ik denk wel vier keer. Ja, zeker. En, en na de, de tweede keer zei de verzekering: Nou, ja. dan gaan we ermee stoppen hoor. Ja. En, uh, maar dat hebben we toch steeds wel voor elkaar gekregen, dat we toch weer voor... Ja. Ja. En toen hebben we de werkzaamheden, ja, want we gooiden ook alles weg, weet je wel? Alles. Ja. ja. Je kan er helemaal meer mee dus, uh, bij, bij brand zeggen ze altijd, je ziet dat het dan in vlammen opgaat. Ja. En bij water, nou ja, ja. zoals je aangaf, je ziet er komkommers drijven... maar je kan er niks meer ja, mee. Nee, vleeswaren maar ook alles wat in die vitrine lag... hebben we ook allemaal weggegooid. Want je kan het je niet permitteren. Het was echt puur Rio-water... En Ik heb wel Radio Noord-Holland gehad en toen heb ik gezegd... de drollen dreven door de straat. Nou, dat heb ik de hele dag gehoord. Want ik had een heel interessant verhaal over de wateroverlast en hoe het zat. Maar dat hebben ze allemaal niet uitgezonden. Maar steeds maar weer, iedere uur, hoorde ik mezelf zeggen... de drollen dreven door de straat. Ja, was dat, was, wie was dan degene die daar achteraan zei... hier moet ingegrepen worden? <laughs> dat kan ik ook <laughs> gezegd hebben. <laughs> nou ja, in ieder geval... Uh, ik had een heel technisch verhaal nog... maar dat vonden yeah. ze niet zo interessant. Nee. Dus, ja, uh, het is wel een pakkende uh, quote natuurlijk. Maar het was ja. wel zo. Het was echt puur strontwaard. Ja, heel vies. Ja. Maar en, uh, jullie, uh, jullie zijn meer. volgens mij uh, echt, een, zoals het tegenwoordig zo mooi heet, omdenkers. Want er kwam dus ook een hele mooie quote, een marketing uh, slogan ja, uit. de uh, advertentie in de krant, uh, broodje burger, o, nu ook bereikbaar per boot. <laughs> <laughs> ja. ja, er was ook een hele mooie foto van... Ik dacht dat het het meisje van Lissenberg ook was. Jouw ik, dat, dat was mijn nichtje. Die dan, zat ja. in die boot. Die hadden gewoon een roeibootje en het ging door de schoolstraat. Dat was zo grappig. en ja, het was ook zien. midden in de zomer, hè, die wolkbreuken. Ja. Maar die ja. hele, dat hele centrum dat had ook iets. Ja, iedereen hielp elkaar. Er, er ontstond ook iets. Ik weet nog, Yvonne Keller die kwam aan uh, met een trekker en een dweil. Moet ik nog helpen dweilen? Iedereen hielp elkaar. En dat, dat, die saamhorigheid had ook wel wat. Ja, dat was heel ja. Leuk. Maar dan, daarna, als het dan allemaal gezakt was... en iedereen zag dan die, die, die water op, hun, op de muren... en wij zagen de schade, ja, dan zag je eigenlijk de schade. En dan, dan waren toch wel heel veel mensen boos. Dus toen hebben we ook de werkgroep wateroverlast opgericht. Oh ja. Maar ja, dat is een ander verhaal. Dat heeft niet zoveel met broodje burger te maken. Nee, nee, zoals Johan Kruif al zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. J Jij hebt er nog wat leuks aan overgehouden, Therese, toch? Wat? Nou, jij, jij hebt iemand leren kennen. Oh, ja, ja, ja. Ja, door de wateroverlast heb ik iemand ontmoet... die bij de vergadering uh, aanwezig was. En die is nog steeds bij jou aanwezig. En die is steeds, uh, ja. Wat leuk. Ja, ja nou, heel gezellig. Uh, mooi, mooi verhaal. Uh, ik heb hier nog een uh, aantekening gemaakt van een slapende klant. Oh, oh dat was. Oh. <laughs> oh, hou op. Ja, tresende. dat was heel erg. Deze man, die was zo dronken... En die had een broodje tartaar. Nou, dat, had half, dat weet je half nog. Half, ja. Dat weet je ja. nog, ja. Weet, dat, soort, dat soort dingen weet je. Dus sommige klanten die, die noemden je ook broodje lever of broodje hal. Ja, ja, ja. Je kende de naam niet. Maar broodje deze half. man, broodje tartaar... <laughs> ja. was daar een half broodje al helemaal ingezakt. Ja. Met zijn hoofd voorover. En die was zo dronken. Ja. En die was niet meer wakker te krijgen. Dus wij dachten, ja, wat moeten we nou doen? Ja, hij moest er op een gegeven moment uit. Het was al drie uur s'nachts. Ja. En we wilden dicht, of één uur s'nachts. Ik weet niet of het nou door de week was, of nou, maar in ieder geval, we wilden naar huis. En we, eerst hadden we om hem heen schoongemaakt. Maar ja, op een gegeven moment ja. dacht hij, hij wordt wel wakker. Maar die man was niet meer wakker te krijgen. En dus roepen en roepen. En toen gingen we hem stiekem knijpen en we gingen duwen. <lacht> en we gingen een beetje op zijn tenen trappen en schoppen een beetje. Maar <lacht> dat was geen beweging, Dus toen had deze een idee. We halen achter zo'n zo rustvastalen schaaltje. En dat, ha, dat houden we langzaam. En dan hadden we gewoon een steen op de grond. En we kletterden zo, dat schaaltje zo naast hem op de grond. Nou, het was een oorverdovend lawaai. Die man die werd nog niet wakker. Nou, het was echt verschrikkelijk. We werden helemaal zenuwen wachten. Nou, en toen op een gegeven moment dachten we, ja, wat moeten we nou? En toen uh, bedachten we, hij heeft, we zagen dat hij een telefoon voor zich had liggen. En toen op een gegeven moment hebben we een telefoon. Ja, dat is toen al. Ja, hij had een mobiel. Dat was ook heel uniek. We gaan ook geen namen noemen, maar okay. die man was ook wel best wel rijk. En ik <laughs> weet ook niet of je het achteraf ooit gemerkt hebt. Maar toen gingen we hem bellen. We gingen aan iemand het nummer vragen. Van, geef, we, wisten iemand die, we wisten zeker dat diegene dat nummer had, dus die hebben we gebeld. En, uh, en toen, toen hebben we hem op zijn nummer gebeld en hij werd meteen wakker. Dus dat was. Ah, Goddank. dat was het. Want dan konden we hem uh, eruit vegen toen. Nou ja, dat was een, dus een beetje. Uh, maar we hebben toen zo gegild van het lachen met die schaaltjes. Ja. En dat maar hoe die... lang heeft dat geduurd, dat wakker maken? Nou, We zijn echt een half uur bezig geweest. Want in het begin uh, ga je om hem heen en dan stoot je hem pronkelijk aan. En, weet je wel, maar nou, het was echt, echt heel erg dramatisch. Want wij dachten: ja, waar moeten we met die man naartoe? Moeten we dan de politie gaan bellen en zo? Nou, het was echt. Uh, nee. Maar ja, ik zie hem nog wel eens lopen. <laughs> Oh, God. Ik denk niet dat hij het weet. Nee. Ik denk niet dat hij dat... Niet. Die meneer nee. weet niet dat hij gewoon nee. door jullie broodje tataan wordt genoemd. Nee, maar het is wel, ja. grappig. Het is wel grappig dat zo'n telefoon uh, in die tijd... Uh, maar ja, want wij hadden geen telefoon, wij hadden een uh, pieper. Dat was toen een soort mobiele telefoon. Ja. Want als het druk werd en je zat net lekker op het strand... en dan stond die zaak wel eens vol en dan werd ik opgepiept... En dan hadden we codes. 1, 1, 2, of, of nou ja, weet ik veel. Ja, 1, 2, 11, en was 3. Meteen, oh ja, ja, 1. 1 was meteen onmiddellijk komen. Ja. De zaak staat vol. En 2 was rustig aan, maar kom wel. En 3 was. Ja, nou, ja en sorry. blijf weg toen had ik het nog niet. Ja. He? Nee, drie, epen, voor was voor de, de paniek zoals brand of oh ja. oké okay. oh ja, ja, okay. brand, brand. Ja, dat ja. hadden we ook nog hè calamiteiten ja ja. Ja, ja. ja ja bij wie is die pieper afgegaan met drie <laughs> die brand en die borst <laughs> vertel de brand dat was echt wanneer hoe dat het... was op een evenement volgens mij. ja we hadden, we hadden natuurlijk altijd evenementen en dan hadden we een of ander mannetje die maakte dan zelfs die borsten, die hadden we gevonden ja. Dat was een man. Arie Bos. Arie Bos. Dat was de worstenkoning. De beroemde worsten van Arie Bos. Nou, uit. uit weet ik niet. Maar die had vroeger in de kerkstraat. had hij zo'n klein portiekje. naast Dirk van den Broek. En daar verkocht hij zijn braadworst. Hij was er ook aardig trots op. Hij was bij ons gekomen. <laughs> En we hebben een prijsje met hem afgesproken. Nou, het was toch heel erg moeilijk om dat naar beneden te krijgen. Maar er waren echt van die grote worsten. Ja. En die grote worsten, die moesten we dan ook... omdat ze zo groot waren, moesten we die een beetje voorgrillen. Dus we hadden dat kleine grilletje... en daar legden we dan die worstjes op. Vijf stuks, zes stuks. Ik zeg tegen Tresen, dat schiet helemaal niet op met die worsten op dat grilletje. Weet je wat? We hadden ook die grill van die moerenkroketten. We gaan die worsten in die gril doen. En dan hadden we twee plateaus. Dus we hadden 25 worsten boven en 25 onder. En daar sloeg natuurlijk meteen de fik in. Ja, want dat vet dat droog naar beneden. Oh. Was, daar hadden we Ja, dat waren natuurlijk hele Dat lekkere, was gewoon vette niet slim. Worsten. Daar hadden we dus niet op gekeken. Oh. Nou, de vlammen. Nou, het was verschrikkelijk. Dus meteen uh, de brand weer gebeld. Maar wat er dan gebeurt. Het is, ja, die komen dus met hele grote ogen en wagens binnen. En ze hadden allemaal bijlen. Ze dachten, waar gaan we die deuren in hakken? Nou, en uh, over de intercom ging... Ja, de tweede verdieping van Broodje Burger staat in de brand. Maar die hadden wij helemaal niet. We hadden helemaal geen tweede. Dus wij lagen al helemaal in de deuk. Ja, waar is die tweede verdieping? Want daar, daar is de man. Uh, we hebben geen tweede verdieping. Maar, uh, geen slachtoffers. Nou ja, maar dat, dat, was de de... dat was eigenlijk zo uh, eraf. Ik geloof ja. wel... Uh, dat ze met een, uh, met, ja, met een van die van die poeder ja ja ja dus dat was, het was uiteindelijk woord. en toen daarna gingen ze heel erg over die radio uh, die brandweer over die scanner iemand had een scanner en het hoorde mij ja wie wilde nog een paar gegrilde worsten van broodje <laughs> Dus die waren bezig om die oude worsten die ze op de straat in een zak hadden gegooid... om die nog even te verkopen, weet je wel, voor de gein. Dus dat was de humor van de brandweer. Ja, ja we hadden ook klanten, die waren brandweer. Die kwamen ook altijd uh, broodjes halen, dat was ook heel leuk, hoor. Ja, we hebben een hele leuke herinnering aan. Maar ook paniek natuurlijk, want je denkt, jezus, die hele tent die gaat de hend zien. Had gekund. Dat gaat heel snel, ja, ja. hè? En we hadden een grote afzuiger en uh, God dan Hadden we ooit nog wel eens gehoord dat je die uit moet zetten? <laughs> slaat die anders had het in die uh, pijp geslagen. Ja. Ja. En daar gaat het helemaal hard. Ja, ja dat, was, uh, dat was het verhaal van de, van de braadworsten van Arie Bos. Ja. ja. Mm. Um, jullie zaten op een hele centrale plek in het Zandvoortse uitgangsleven. Ja, een Z1-locatie noemden we dat altijd. Een Z1? Want A1 was de Haltestraat. Oké. Okay. <laughs> onderste... Oh ja! Z1. <laughs> Mijn moeder haalde mij altijd op, die, uh, die, die had ja, voor mij een hele lelijke auto en daar ging net stappen in de chin. En dan was het, maar mama niet voor de deur hoor. <laughs> de, de, de lieve vrouw was zo aardig om mij gewoon nog op te halen nee. voor de veiligheid. Nee, zeker niet voor de deur. Dus die stond altijd in de schoolstraat verkeerd. Nee. <laughs> um, met welke, hadden jullie ook goed contact met de horeca uitbaters? Dat er, om het, om het ja. gewoon een beetje leefbaar te houden. Ja. Want er, er, er woonden ook mensen natuurlijk in die school. Er nog steeds mensen in die schoolstraat. Toen oh. we Broodje Burger startten... toen woonde de schuin <laughs> tegenover ons. Tegenover Broodje Burger woonde een man. En die zei... Het moet hier niet dol worden. Anders dan huur ik een vrachtwagen. <laughs> en die zet ik recht voor je <laughs> Oké, okay. Dus... Dat, dat had hij ook al afgesproken met de buren. Ja, het was natuurlijk wel wat. We kwamen in een woonwijk ik en we gingen schrijf. laat, oh, uh, ja. we gingen er natuurlijk laat uh, dichten. Dus uh, ik weet ook niet hoe ik uh, gereageerd zou hebben als er, <laughs> zo. Persoon... En mensen komen natuurlijk ja. wel gezellig binnen, ja, wel ja, vaak om de, uur Vijf uur half zes de deur uit. Ja. Nou ja, dat was iedereen was eigenlijk altijd vrolijk, hè? Als je het goed bekijkt, <laughs> hebben we eigenlijk heel weinig zagrijnige mensen. Want iedereen is net als met een ijs je komt binnen, je gaat wat eten, je hebt een slokje op. Dus iedereen was eigenlijk altijd vrolijk. En we hebben maar eigenlijk heel weinig incidenten gehad. Ja. Iedereen... En door het eten gingen ze ook wat rustiger naar ja. ja, ja, ja, ja, ze binnenkwamen. Ja, ja. ja dat was er ook zo. Maar waren er ook nog vooreters die voor het stappen kwamen eten bij jullie? Jawel, die had je ook ja, natuurlijk. En ook de horeca ging natuurlijk van tevoren. Hè, want we hadden het nou net nog over jaapie Ja, die is er niet meer, maar dat was een echt. Die kwam altijd van tevoren even een hapje eten. En we hadden natuurlijk Corrie Stubbe van de Hema. Dat waren ook van die mensen, die woonden die bijna icole. bij ons, weet je wel. Ja, die woonden bij ons. Die gingen gewoon lekker daar. Aan die, we hadden zo'n keukentafel. Daarachter hadden we een wc en daar stonden onze twee honden. Die mochten niet verder dan de wc. Dus als iemand naar de wc moest, moesten ze ook helemaal langs die honden. Dat <lacht> vonden ze ook vaak heel eng. En Corrie van de Hema die zat daar altijd aan die tafel. En die dacht, nou, gezellig, weet je wel. En dat was ook altijd heel gezellig. Soms zei ze, ik ga koken. En dan nam ze Haché mee of uh, ging ze lekker voor ons koken. Dat was een soort moedertje voor ons, Dat ja. weet ik nog wel. Dat was heel leuk. En ja, we, we zagen natuurlijk heel zandvoort aan ons voorbij komen. En nu zien we vaak die mensen nog lopen. En dan denk je, god, die zaten te flirten met elkaar bij ons in de zaken En dan zie je ze ouder worden en zie je hun kinderen. En of ze liepen achter de kinderen waar... Dat volgde je dan? Dat was hartstikke leuk. Ja, leuk. Stil, ja. En, en uh, ja. ja, de horkaarten, dat kan je wel vertellen. De, de, de discotheken en zo. Ja. En op een gegeven moment moesten we, kregen we te maken met, uh, ik wou zeggen APK, maar het is de, de, de wet dat we dus om drie uur dicht moesten ineens. Daar hebben we bij de Raad van State hebben we dat uh, aangevochten. De APV. Maar helaas. De APV, ja. ja. De maar uh, helaas. Uh, is uh, dat uh, niet gelukt. Dus toen moesten ineens een drie uur dicht. Nou, daar baalden we natuurlijk van. Want het scheelde enorm veel omzet. Ja, ja want normaal maar, gesproken, die ja. de kroegen gingen zo'n een beetje allemaal om drie uur dicht. Ja. En dan ja, gingen ze eerst bij jullie langs, langs toe. natuurlijk. Dus wat hebben ja. wij bedacht? We gaan nou. bezorgen. En dan gingen we uh, namen we op: wat al die portiers die an, an, anders altijd bij ons kwamen. Dan uh, belden ze op en zeiden ze dit en dat en dat en zo, en zo en die brood. En dan uh, pakten we de auto en dan gingen we al die zaken af. Wat slim. Dan, uh, Heel slim, hè? Ja, ja. oplopend. En dan hadden we toch op dat moment gewoon een hele goede omzet. Ja. En die gasten die gaven allemaal fooi. En helemaal natuurlijk. Dus dat was natuurlijk ja. uh, en die hadden het zelf lekker verdiend die avond. Mm -hmm. Dus dat was gewoon uh, heel. Zakken vullen. Ja. ja, dat was echt, uh, dat was heel goed hoor. Zo hebben we dat uh, gaatje een beetje gedicht. Het uh, ondernemers <laughs> ja. zitten er echt in. Hè? Dat ja. Ja, maar het was wel. Ja, het was eigenlijk, uh, er waren zaken die, die daar gebeurden dingen en daarom moesten dicht. Daarom moesten alle horecazaken, broodjeszaken dicht. Ja. Maar die zaken die, die gingen gewoon door. En wij waren wel heel erg braaf, vond ik achteraf gezien. Dus wij gingen dicht. En dan gingen ze allemaal bij, dan had je hoor, die bakte brood, dus daar klopten ze aan het deurtje. Dan gingen ze daar allemaal hun broodjes eten. En bij al die zaken die eigenlijk veroorzaakten we hadden dat we dicht moesten, die gingen gewoon door. Die waren hartstikke ongehoorzaam. Dus dat was eigenlijk ook wel een beetje opvallend, weet je wel. Maar ach, aan de andere kant waren wij ook wel weer wat eerder thuis. Want ja, we gingen natuurlijk om een uur ja. of half vijf schoonmaken. Het zijn wel dagen, ja. Die, uh, ja, ja en dat ja, het was al... alleen die weekends. Hè? Door de week ging we om ja. één uur. Uh, nou, ja. dat vind ik ook laat. Ja. <laughs> en vrijdag, zaterdag om drie uur. Maar we hadden natuurlijk ook wel hulp dan. Ja. ja hoor. Want anders hou je het niet vol. En uh, nou ja, goed. Uh, ja. En dan hadden we ook... Gingen we, af en toe gingen we foto's nemen. Dan gingen we foto's nemen. Oh, ja. En dan hadden we een hele rit achter elkaar. En dan zetten we die foto's achter het vitrine. En dan deden we klant van de week... Maar die mensen die dachten altijd dat als ik binnenkom, kan ik wel eens op die foto komen. Maar zo was het helemaal niet. We hadden gewoon op een gegeven moment op één avond 50 foto's genomen. Die wisselten Dat deden we het hele jaar mee. <laughs> dat was ook nog weer heel erg ja. En jullie, uh, nou ja, het is duidelijk dat jullie over alles heel goed hebben nagedacht. En ook over uh, nou ja, het uiterlijk vertoon. Want hoe, hoe, hoe liepen jullie erbij in de zaak? Nou ja, het was op een gegeven moment liep het uit de hand. Dan kan je mij vertellen hoe dat ging met die gehaktballen en eieren die door de lucht vlogen. Ja, dat weet ik niet meer. Ik, nee. Ik... nee, dat weet ik niet meer. Nee, op een gegeven moment vlogen de eieren en de gehaktballen door de lucht. En wij hadden op een gegeven moment ook wel het idee van: we hebben niet zoveel overwicht meer. Dus die kleding die was eigenlijk ook een beetje om te laten zien van het is hier een nette zaak. Ja, een was oh, ja, een content. beetje uniform ja, natuurlijk. De, en het rode strikje en het rode vest. Ja, maar het was echt op een gegeven moment was het een beetje grimmig. Want toen was er een of ander vervelend mannetje... en die begon met die gehaktballen. Die, die ja, ging met zijn hand achter die balie. Ja, ja. En die begon met die gehakballen te gooien en met die eieren. Maar ja, dat vond iedereen hartstikke leuk. Ik had het denk ik ook heel erg leuk gevonden, hoor. Met een slokje <lacht> op. Maar goed, dat vloog echt door die zaak. En toen ging het uh, als een lopend vuurtje uh, door uh, Zandvoort. We gaan uh, volgende week weer naar die uh, zaak, Broodje Burger... Want we gaan gehaktballen en eieren gooien. Nou, die hadden we meteen uit die vitrine gehaald. Dat weet ja. ik nog wel. Ja. Maar er waren ook een paar uh, grimmige dingen gebeurd. En dan hadden wij ook het idee van... we moeten op de een of andere manier een beetje netjes overkomen. Dus toen hadden wij bedacht een uh, rood uh, visje... Ja. wit uh, blousje Smoking en dan zo'n rood pinkelhoutje. <lacht> en we hadden allebei het idee dat dat hielp. Ik weet niet of dat ja, zo ja, was? Ja, ja, ja, ja, ik snap dat, dat wel. Dat was de uitstraling. Ja. Ja. Zeker, ja. Absoluut. Ik het, denk dat je, dat je heel anders overkomt... als je daar gewoon in een verlegd t-shirt had gezien. gewoon. Het is een nette ja. tent. Ja. <laughs> en, en veranderde dat? Is, is de... Ja, het was... Uh, ja. Nou, we kregen natuurlijk zelf ook steeds meer overwicht. Mm -hmm. ja, dat, ook dat moet je leren in zo'n zaak. Hè, want je krijgt de mafste mensen krijg je yeah. soms. Ook. <laughs> Eén keer kwam er een man binnen en die zei... Uh, uh, ik moet even honderd broodjes hebben. wat uh, oh, wilt u erop? Nou, doe maar wat. Maakt niet uit. Ze zeggen, nou, het gaat wel heel even duren. Dus uh, ga, gaat u maar even zitten. Uh, ik, uh, huh, ik heb net uh, een paar jaar gezeten. <lacht> dus, uh, laat, genoeg, genoeg gezeten. <lacht> laat mij me staan. Ik heb genoeg gezeten. Laat mij me staan. Maar die bestelling was wel echt. Die bestelling, echt. Okay. Ja, en dan moest je... Echt, het was een speer. Dan ging je, uh, de pieper erop uh, heen. Oh ja. Niet op oh, direct die... komen. Oh. Net, lekker, net lekker op het strand. Direct komen. En uh, smeren heen. Ja. ja. Tja. Ja, dat was, het, het, het, het, het had van die hoosjes. Het, soms was het heel druk. En, dan, uh, en de andere keer was het opeens heel stil. Je kon er niks van zeggen. Zijn jullie wel bang geweest? Ja. Vooral in het begin. Ja, oh god. Ja. Helemaal in het begin. Maar echt dan durfden er... elkaar nog niet alleen te laten. Sorry hoor, even giechelen. Toen hadden we het zo bedacht. We gaan, we gaan met z'n tweeën staan. Hoor. We gaan echt nog niet om We hadden we een veldbed. En hadden we hadden in het keukentje gezet. We dan ging er één slapen. Maar het ergste was, als ik dan iemand een gehaktbal bestelde... dan was Moest de, Moest de ijskast open. Moest de ijskast open. Moest het veld Heel erg. Nou. Nou, dan zei ik. No. Ga eens opzij. Ik moet erbij. Nou, dan ging het veld met opzij. Oh man. Dan was je net in een slaapje. Maar we waren gewoon. We waren heel bang. Ja. En ik was helemaal bang. Theresa was rustiger dan ik. Want ik weet nog dat we de eerste keer open gingen. en Er was die discotheek net open. Ik weet niet hoe die heette. Isis of zo. Of... De Isis ja, die ja. zat boven in de, de Haltenstraat. Ja. En bij jullie om de hoek. In ja. de, uh, waarom... Bij ons om de hoek was de vroeg. Dat kan. Nou ze hadden het feest van het licht. En ze gingen open. En ze hadden toen door de discotheek. De had gezegd. Hier om de hoek kan je broodjes kopen. En wij hadden nog geen gordijntjes. Dus we hadden die deur al dicht gegooid. En toen stonden ze daar allemaal voor die deur en te duwen aan die pui. We zagen oh, gewoon die hele pui in en weer Ja, gaan. dat was allemaal op Oh, eng. Oh, eng. En toen, ik zeg tegen Trace uh, En ondertussen stond die zaak al helemaal vol. En we hadden hem dichtgegooid omdat we het niet meer aankonden. En ik sneed gewoon al, al mijn vingers. Ik had bijna al mijn vingers, overal pleisters. Ik zeg tegen Trace, ik ga flauw vallen. Ik hoorde ook helemaal zo mijn oren zo tuiten. Je gaat helemaal niet, flauw, van van... Nou, ik, ik schrok zo van <tie> haar. <Heel streng zijn. tie> ja. Ik schrok ja. zo van haar. Dat ik, ik was er meteen weer bij. Maar je zag echt zo heel nauw. Zij wilde erin. En binnen zaten ze, ze zaten een lange neus te trekken. Naar die buiten stonden. Dus toen zeiden we ook... ja, De volgende keer moeten daar echt gordijntjes ja, zijn. En dan waren er van die rode gordijntjes. Die gingen dan lekker naar beneden. En dan klopten ze wel. Maar dan zagen ze niet hoe het binnen was. Dus dat was wel... Maar jees, die eerste keren. Zeg. Ja, we waren echt wel een beetje... Toen ja. waren we wel bang, maar verder... Ja. Nee. Zijn we verder wel eens bang geweest? Nee. Nee. Nee. Nee. nee, we hadden wel geleerd... als er iets ontstaat, dan moet je er meteen tussen. Meteen erbovenop. Ja. Dat, uh... Maar ook, we, hadden, we hadden buiten een bankje, een bankje staan... zo'n wit bankje, een plastic. Oh, ja, dat weet ik. En dat had, hadden we dan al binnengehaald. En toen op een gegeven moment kwam er nog een hele vervelende... dronken groep jongens... En die, nou, die wilde er niet uit. Die bleven maar zeuren en doordrammen. Dat is Mart, die pakt dat bank. Oh, daar weet ik niks meer van. En die, die staat zo met de schouders. En die, die, die heeft met dat bankje die gasten zo de deur gemeten. Echt waar? Dat weet ja, niks zo. Heel langzaam lopen. En, dan... oh. en, uh, ja. en uh, wat we ook nog wel eens deden was als, dat we dan de hond... Ik had een zwarte hond, de, een daler. En die pakte ik dan in een nekvel... Het was een hele doodgoeie liefhond. Die pakte ik in de nekvel en dan gingen die tanden zo, <laughs> zo omhoog. Het zag, zag er uit. Het ja, en, oh, ja. en dan zei ik: Nog één stap en ik laat haar los. Nou, uh, weg waren ze. Oh, ja, uh, nee. Dat won wel respect ja. af natuurlijk. Ja, ja. ja. See, dus dat Slim. was ook wel handig. Ja, we hadden ook een beveiliging, herinner ik me opeens. We ja. hadden een bel onder, ja. de, onder de balie. Die ja. hadden ze. En die was één keer afgegaan. Dat was een, en, Jezus. Het was een enorm geluid. Ja. Dat weet ik nou, echt en, euh... Want we hadden een schuin soort dubbel bord op het dakje. En daarachter zat die bel. Dus je kon Ach, het niet zien. Niet maar het was dan, gaf echt een, nou echt een alle Jezus hartgeluid. En het knopje zat onder de toonbank. Vlak in de sneemetje. En eentje achter. En ja, een eentje achter. Maar ja. wat, wat, wat moest er gebeuren? Wilde je op dat belletje drukken? Ja, het kan altijd dat je natuurlijk een overval krijgt. Of ja, moet, maar euh... jullie hebben het dus wel eens gedaan. Nee, eigenlijk nee, niet. Nou, okay. Alleen bij het testen hebben we, oh, ja. we hebben gehoord hoe al deze zwart geluid was. En toen was. heeft de overbuurman niet een vrachtwagen voor jullie. Nee, <laughs> nee die overbuurman die werd wel aardig later. Die kwam zelfs koffie zetten. <laughs> nou. ja. Het is gelukkig goed afgelopen. Nee, ja. we hadden een hele goede relatie met alle buren in, ja. de, in de straat. Moet ik ja, zeggen? Ja. Alleen de, de nering op de hoek, die vis verkocht, die vond ons niet zo aardig. Want wij verkochten broodjes en hij ook. En we merkten dat wel een beetje, dat het was een beetje kinderszinnen. Maar verder hadden we met iedereen eigenlijk een heel erg leuk contact, hoor. Ja. En eigenlijk uh, ook alle winkeliers in de omgeving kwamen altijd. Ze kwamen ook altijd ijsjes halen, wat ook. Van die... wij, wij waren eigenlijk de eerste met Magnums. Dat was toen, uh, dat kan je nu niet voorstellen, maar dat was toen net... Uh, uh... Ja, begin jaren negentig, ja, hè. Ja, van die grotere. Pak je boter gewoon... op een stokje. Ja, er waren ja. Er mensen die gingen naar huis en namen, zes Magnums mee. Ja, hola-ijs ja. Ja. Uh, Nou ja, over, over zijn jullie wel eens bang geweest uh, Er was ook nog een dief die we met, een, uh, met brood aan de haal ging Ja, dat was ook waardeloos Die ging al hamburgers en broodjes bestellen En in één keer, uh, en, en, was jij erbij, Threes? Nee, ik weet het niet meer En ik zeg tegen Anton, wat is die man nou? Want uh, die, die hielp me mee en ik, geloof, ik dacht dat het zeker 60 gulden aan broodjes was in die tijd. Dat was hartstikke veel. En oh ja, hij zegt, ik wil nog even iets. Ik weet ik veel, ik draai hem om. En ik had die zak al op de balie gezet. Ik zeg 60 euro of, weet ik veel, 59. En die goos is weg. Nou, toen, nou, ik had zo de pest in. Ik had de politie gebeld. En die zijn ook echt, dat vond ik ook heel erg leuk van die agenten... die zijn ook echt aan het zoeken geweest die man... Maar ja, die zit natuurlijk gewoon zijn petje af. En dan is hij niet meer te herkennen. Ja. ja. ja. Maar dan kan je er nog de pest over in hebben. Dat ik, ben, ik geef liever de, voor 60 uh, gulden iets weg dan dat het me ontnomen wordt. Nou, ja, ja. Ik, ik, Dus zo. ik heb nog maanden later liep ik nog naar die gast met dat petje te zoeken. En als hij het hoort, oh wee. Ik hoop dat je ooit nog eens gestapt wordt. Karma. En zo hadden we ook een e Die ging ook lekker zitten oh, ja? eten. En die ja. keek ons aan. En die had ook heerlijk uitgebreid zitten eten ik heb geen geld. Ik zeg, oh nee. Nee, en ik betaal niet, want ik heb geen geld. Ja, wat doe je dan? Ja. Ja. Dan gaat je winst, hè? Ja, dan moest het ja. voortaan meteen afrekenen bij bestellen? Of, of het, jullie hielden wel nou, vertrouwen in de Nee, ja, Nou, We zullen best wel heel veel in het begin ook verkeerd uh, vergeten zijn, hoor. Uh -huh. Maar uh, de meesten zeiden het wel. En die zeiden ook, okay, uh, uh, je krijgt nog een broodje van of twee broodjes Wat, wat kost een broodje? Gewoon een, een, een, een gemiddeld broodje bij jullie. Weet het goedkoopste broodje, broodje was 2 euro. 2 gulden. Was een, of 1,95. Dat was een broodje, broodje ei? ei ja. ja. Ik weet en echt een, die prijs niet een, meer. Ja, 2,95 voor een broodje uh, lever en pekelvlees. Een broodje al 3,50. 3,5. gulden 50. dacht <laughs> <met drie, laughs> ja, nog ja. dat jij dat nog was het goedkoopst. Ja. En wat was het meest uitgebreide? Saté, denk wat ik. Saté, wat, denk ik. saté, ja. Ja. saté en wat een taco. Op ja. 12,50 gulden hadden we saté met een stokbroodje, met saus en met sla. Wat, en dat was echt... Want geen friet? Nog steeds Nee, nee dat is er nee. nooit gedaan. Nee, nee, is er nooit gekomen. Nee, nou was het ook zo. Als je friet ging nemen, dan moest je een pijp van 12 meter op je dak. Oh, dat dus oh, is ja. natuurlijk ook al belachelijk. Ja, ja nee, maar het is wel een goede set geweest. Want het, ja. Ja, we zijn echt altijd. Een echte staan Ja. En jullie hadden ook nog een befaamde salade. Ja. ja. Wij deden heel veel aan catering uh, voor verjaardagpartijen. En kerstmis natuurlijk ook. Moeten we het ook nog <laughs> even over doen. En uh, de befaamde salade was de vier in één salade. Dat was uh, vleessalade, tonijnsalade. Salm. salade en ijssalade. van. Nee. Oh. En het lag dan... Oh, ja. uh, Nee, dat was die zelf gemaakt. Ja, ja, ja, ja. En dat hadden we dan precies zo in vieren. En dan hadden we daar, hadden we dus afgescheiden met sla. En dan concurrietjes. Pr prupjes van die salade. Nou, oh. dat liep als een tieren. Ja, ja, ja dat was heel creatief. Dat vond ik eigenlijk wel. Dat was dat heel creatief van de uitgevonden. Ja. Ja. ja, want je had eigenlijk in plaats van één salade, had je de vier. En dan hadden we ook nog de Hussare salade. Ja, twee, de die en jullie maakten alles zelf? Ja, ja. En we hadden uh, met kerst, dan gingen we dicht, want dan hadden we zoveel opdrachten voor de catering. Dan gingen alle uh, uh, bankjes en tafels, overal stonden schalen. Ja. En die maakten we dan vast met sla op. En dan had ik in de koeling had ik dan al de salades klaar. En dan ging het ja. dus schep, schep. Schep. Ja, dat was Trace heel en goed in, De productiewenig. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Trace was, dan, was de dan uitermate de gestructureerd <laughs> en gedisciplineerd. Ja. En Ik was altijd een beetje rommelig, maar ik had ook wel leuke ideeën, maar uiteindelijk... als het er dan op neerkwam... dan moest het natuurlijk heel goed georganiseerd worden. En daar was nog wel fantastisch in, hoor. Hadden jullie wel eens een Ja, ik, ik moet even oh. onderbreken, want het eerste uur zit erop Echt? bijna, dames. Nou, wel... Ja, ja, ja. ja. Dus uh, we gaan deze vraag even vasthouden... tot uh, strakjes na het journaal en uh, de reclame. Daar moeten we altijd nog even voor wijken. En uh, we gaan naar dat moment toe... samen met Caro Emerald, met Liquid Lunch... Liquid lunch. To pass To pass <laughs> <laughs> I'm Dit was Carol Emerald met Liquid Lunch. We zijn hier nog steeds met de gezustersburger. Met Marta en Trace En natuurlijk met onze Sandra. We gaan straks een pauze nemen. Even voor het journaal. En de reclameboodschappen. Maar we zijn daarna weer bij u terug. Dus uh, ga niet iets anders doen. Blijf gewoon rustig zitten. Tot zo. Het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.